Ondernemend Kruidbeke. Loyaal en lokaal. Uh, ja, ik ben dus Stemke van Gulk. Ik ben 38 jaar en ik uh, ben de oprichter om het ons zo te noemen van atelier by Femke. En ik maak vooral uh, handtassen in leder en ook andere accessoires. Let me, it, let, me it, let, the come, let me Let me reach, let me be hit, the shows are true. Goedemiddag. we zijn alweer toe aan een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruibeke. Vandaag in onze studio en ik ben heel blij dat ze hier is, Femke van uh, By Femke. Goeien, namiddag, Femke. namiddag. Het is uh, fijn om uh, jou hier uh, zo fris te zien verschijnen, maar laat ons beginnen bij het begin. Je hebt het in je aankondiging al een beetje verklapt, maar... Bij Femke, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, Bij Femke staat eigenlijk voor uh, lederen handtassen en accessoires. die ik zelf eigenlijk met de hand maak. Mm -hmm. um, is een beetje een uitgelopen hobby om het dan zo te zeggen. want in 26 ben ik tien jaar bezig. Uh, Toch al tien jaar? Ja. Nou, dat, is, dat is al een periode natuurlijk. Ja. Um, Bij Femke, ik. Uh, Herinner mij dat je nu in het pand zit waar vroeger een fotograaf zat. Klopt dat? Dat klopt, inderdaad. En, ja. dat, en waar is dat juist gelegen? Dat is voorlopig nog in de Kloosterstraat, 29, eh, waar dat de uh, zat. Ja. studio zat. Ja. Um, je zegt uh, voorlopig nog. Ja, omdat vanaf 1 januari de straatnaam wijzigt. Ah ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus je, je blijft wel zitten. Ja, ja, we blijven zitten. Maar ja, het wordt de Atlasstraat. De dus Atlas, ja. inderdaad. De Atlasstraat. In de Atlasstraat, laten we het al de Atlasstraat mm -hmm. noemen. Hoeveel jaar zit je daar nu? Uh, we zullen er nu um, twee jaar en een half zitten, denk ik, ja. ja. En uh, hoe ben je daar geraakt? Want ben je van Kruijbeke afkomstig? afkomst? Ja. Oorspronkelijk niet. Uh, mm -hmm. Ik ben eigenlijk zelf van Belzelen, mm -hmm. uh, medekanten van Sint-Niklaas, moet ja. ik zo te zeggen. Maar ik ben uh, gaan studeren in Antwerpen, daar even blijven plakken, dan iemand leren kennen die juist een huis gekocht had in Basel. Ja. En dan heb ik eigenlijk eerst tien jaar in Basel gewoond. En uh, aangezien ik een atelier vroeger huurde in Themse, uh, en dan ook een beetje combinatie met school, uh, is het een beetje veranderd en dan ben ik eerst wat thuis. En dan zijn wij naar een pand gaan zoeken, omdat ik eigenlijk veel te klein zat. Van, ja. mm -hmm. En zo zijn wij dan daar uh, terechtgekomen. In een ja. zeer mooi pand. Zeer mooi. Ik, ben, ik prijs mij elke morgen als ik mag opstaan. Gelukkig dat ik naar beneden mag om naar mijn atelier, Allee, buiten het werk, dat ik, doe ik dat heel graag. Maar de omgeving is nu zalig. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Je bent tien jaar bezig? Ja, 26 jaar. Uh, dat betekent dat je daarvoor toch nog iets anders hebt gedaan. Uh, ja. zit, zit het ledergedeelte al van in het begin in het bloed? Ja, het zit er wel al een beetje van in het begin in het bloed. Ik heb gestudeerd eigenlijk juweelontwerp in Antwerpen. Uh -huh. Ik heb dat afgemaakt en eigenlijk niks mee gedaan. Maar ik had een onkel die wat in lederwaren zit. Zat, alleen, want dat zat. En uh, wij hebben dan uh, kende iemand die productie had in België ook een deel. Uh -huh. En dan ben ik daarbij terechtgekomen. En uh, ook een opleiding gevolgd in avondschool... En ja, dat, dat waren echt microben die me direct beetten. En dan heb ik eigenlijk daarmee verder beginnen doen. Uh, en dan ben ik op mijn eigen begonnen. Uh, al, ik werkte dan ergens, ik heb van alles wat gedaan ervoor, verkopen en zo, om mijn eigen dingen te verkopen. Zo, die finesse. Mm -hmm. Alhoewel ik dat veel, veel anders vind voor iemand anders iets verkopen dan voor mezelf. Want ik sta achter het product en dat vind ik wel een hele belangrijke. Um, en ja, zo is dat ontwikkeld en ik heb heel eerst in bijberoep geweest. Mm -hmm. En dan volledig zelfstandig. En nu uh, ben ik nog altijd volledig zelfstandig, maar ik doe een combinatie met onderwijs. Okay. Uh, want ik, geef nu ook, ik heb vijf jaar geleden de vraag gekregen om een, uh, een les in het maken van handtassen. Uh, ja. En dat doe je nu in avondonderwijs? Of? Ja, voornamelijk ja. avond. Uh, ja. We gaan het uh, even hebben over die tassen, mm -hmm. uh, want dat is, denk ik, toch ja, het, uh, belangrijkste. het belangrijkste. Ja. Je hebt eigenlijk geen fysieke winkel, of zie ik dat verkeerd? Nee, nee ik heb inderdaad geen fysieke winkel, omdat ik eigenlijk... Ja, ik maak in mijn atelier alles zelf, zoals ik zei, en dat vind ik een heel belangrijk. Ik ben ook alleen, uh, dus wat gebeurt er? Ik heb een bepaald aantal voorbeelden, uh, dat noem ik dan mijn collectie... Uh, waar dat mensen kunnen, uh, dat kunnen zien. Uh, en die, dat is een beetje een moeilijke. Je hebt op internet heb ik een website waar wat voorbeelden staan. Um, maar ik probeer ook wel meer terug aanwezig te zijn op events of zo. Ik heb like, deze week nu bij Broem en Praal, bij de Winter Happening, meegestaan. Ja. Ja. Maar ik merk wel dat dat voor veel mensen gaat niet met mij. Allee, het is eigenlijk op afspraak. Maar dat blijft een drempel uh, bij bepaalde mensen. En dat snap ik ook. Daarmee is er ook nieuw... Uh, vanaf januari zal ik elke eerste zaterdag van de maand van uh, twee tot vijf de atelier openzetten. Zodanig dat mensen gewoon kunnen binnenkomen om te kijken. Ja, om te kijken en eventueel ook te kopen. Ja. Oké. Okay. Ondernemend kruibeken.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 I want to stop, we can't. dacht eigenlijk in het begin toen ik jou de mail verstuurde, dit is een atelier waar workshops worden gegeven. Dat is ook nog een onderdeel. Dat is, dat is ook nog een onderdeel. Dus oh, het, het is een, een heel groot, groot, gamma. We blijven nog wel even bij de, de handtassen. Is het zo dat je dan ieder jaar voor jezelf uh, een nieuw collectietje maakt of? Nee, ik werk eigenlijk niet... Allee, ik bedoel, ben niet een, die op modieuze dingen gaat inspelen. Voor mij is het belangrijk om een eerlijk, uh, duurzaam product te creëren waar dat ik eigenlijk een, een, een aantal modellen heb dat uitbreidt naar gelang de mm -hmm. tijd. Um, waar iedereen zelf aanpassingen kan doen. Omdat als... Oh, ik wil een zakje meer. Ik wil... Allee, ja, een, mijn riem moet langer. Of ik wil die breder of zo. Dat kunnen aanpassingen. En ik doe ook maatwerk. Um, en dat is een belangrijk. En die duurzame, wat bedoel ik daarmee? Dus ik heb niet de intentie om met andere mensen te werken. Dus ik wil echt zelf alleen dat doen. Ik maak echt op bestelling, want ik ben eigenlijk wat tegen ja. Um, ja, de consumptiemaatschappij. Ik, ik vind dat mensen moeten nadenken meer van: ja, wat koop ik en dan draag ik dat. Plaats van, dus ik maak echt op maat, al ik de, op, op bestelling. Dat is een heel belangrijke en ook met duurzaam materiaal. Dus mijn leder uh, koop ik in Europa uh, en ik ga ook die leerlooierij bezoeken. Oh, je gaat, ja. je gaat die zelfs bezoeken. Ja, ja, ja. ja. Samengevat kan ik dus zeggen dat eigenlijk uh, het meeste van jouw werk in bestellingen zit. Dat is, dat is uh, he, eigenlijk heel kort samengevat. Uh, uh, mijn vrouw die wenst echt een, uh, ja, een chacos noemen wij dat, ja. maar een, een tas. En uh, die zegt van, ja ik wil dat en dat en dat erin. Dan ga jij kijken of dat mogelijk is en, en, en proberen te beantwoorden aan die wensen. Ja, ja. Maar mijn vrouw zou eventueel zelf ook haar handtas kunnen maken. Bij jou. Ja, um, we geven ook, allee, ik geef ook workshops, um, maar we zitten daar met een ander systeem. Allee, we gaan daar niet stikken en dergelijke, ja. dus we zitten daar met een eenvoudiger systeem uh, waar ze eigenlijk door plooien en uh, met rivetten of boekschroeven eigenlijk iets in ineenzetten. Um, en ik werk daar ook met leder mm -hmm. uh, en we hebben daar nu op dit moment zijn de workshops voornamelijk dat ze eigenlijk een leder beschilderen en zelf een print geven en je hoeft daar geen kunstenaar voor te zijn, want je kunt heel abstract dingen doen. Um, dus dat is soms wel een, een vrees bij mensen, een barrière. Maar uiteindelijk, als we zien, krijgen we daar wel heel mooie resultaten van. En nu, in het uh, volgende jaar, is er ook uh, de bedoeling om dat ze eigenlijk niet moeten schilderen, maar dat ze gewoon een kleur kiezen en dat ze daarvan vertrekken. Maar ze snijden en al alles zelf. Uh, maar dus het enigste is dat het niet in elkaar gestikt wordt. I'll kiss your mouth.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 We're going for gold, been holding our claim, just like on night's Out of the city, and into this room, from that horny water coming down Word and skinny eh? for dust in the wound from that. Beken. Goedemiddag. Je zei daarnet, we proberen onze handtassen niet aan de trends te laten beantwoorden. Is dat dan effectief zo of, of zitten er toch trends in? Ah, het ding, allez, ik maak eigenlijk, om te zeggen, vrij eenvoudige ontwerpen. Uh, dus ja, je hebt enerzijds echt de voorbeelden waar je kan van vertrekken. Mm -hmm. je, kan die je kan die bestellen zoals ze zijn. Uh, en dat zijn dan eigenlijk voorbeelden van eenvoudige. Er zit een lijn in natuurlijk mm -hmm. die meer mij typeert. Um, maar om te zeggen, ja, wat bedoel ik met eenvoudig? Ik zal niet zo snel veel blinkende opvallende sluitingen gebruiken. Wat wel kan, want als je dat als persoon wel mooi vindt, kan dat. Er is een aanbod en dan kunnen we een aanpassing doen. Um, en dan trends, ja, ik, ik, de kleuren en zo, want dat is ook bijvoorbeeld iets. een kleur kan heel bepalend zijn en is ook trendgevoelig. En natuurlijk, als je graag iemand een persoon dat in een bepaalde... Nou, nu groen nog altijd een vrij harde ja. trendkleur is, uh, kan dat zeker. Uh, maar ik merk wel over, over even dat ik meer aan de zwart, cognac, bruin... Uh, en dan af en toe is er iemand die eruit springt en dan toch iets speciaals <lacht> maakt. En een, een paarse tas. Dat, dat is dan ook weer een uitdaging. Ja, maar dat is leuk. Ja, dat is plezant. Uh, en dan heb je het maatwerk waar dat je echt kunt beslissen... Van, van nul beginnen. Maar dan zitten we in een andere prijskategorie. Dat kan ik niet anders. Ja, we zijn aan de prijskategorie toegekomen. Uh, ambachtelijk werk met uh, bezochte leerlooierijen. Dus ik veronderstel dat dat dan echt zeer goed en kwalitatief leder uh, zal zijn. Ja, daar moet toch een prijskaartje aan hangen. Ja, ja. Ja, uh, ik zit met de gewone collectie-items, waar als je echt puur de dingen die er zijn, tussen de 250 en 500 euro. Mm -hmm. En maatwerk zit ik eigenlijk al snel rond de 500 euro, allee, beginnend, omdat daar geen patronen en al van gemaakt zijn. Dus die moeten gemaakt worden op maat. Dus daar zit een verschil in. Maar <coughs> ze hebben dan wel de garantie dat, één, ze een uniek stuk hebben. Ja. En twee... Ja, dat het duurzaam is. Ja. Ja. is. Is dat belangrijk voor jou, ja. duurzaamheid? Ja, dat is een belangrijke. Daarmee dat ik ook die leerlooierijen ga bezoeken, omdat ik wil weten... Um, ja, je hebt certificaten, dus je kan wel zien, maar ik vind dat wel interessant om te kijken van hoe wordt het gemaakt, welke, van waar komt hun vee, uh, want mm -hmm. dat is ook een belangrijke. En, um, van welke allee, um, looien gebruiken ze die zijn die ecologisch uh, verantwoord, allee, binnen een bepaalde marge natuurlijk, want ja. Nadat iemand een bestelling bij jou geplaatst heeft en mm -hmm. ook van jou een akkoord heeft, ik kan me voorstellen dat er soms wel wat mails over het weer gaan, of dat de mensen zelf bij jou op uh, bezoek zijn mm -hmm. geweest. Hoe lang duurt het dan voor zo'n uh, handtas bijvoorbeeld klaar is? Uh, dat hangt een beetje af uh, van hoe druk het op, dit moment, op het moment is. Want dat, dat speelt echt ook een rol. Uh, maar ongeveer ja, een maand, maand en een half moet ik toch wel, heb ik wel zeker nodig. En als ik heel veel bestelling heb... Ja. Kan het zijn dat je langer moet wachten? Daar kan ik op dit moment. Ja, dat is een hele moeilijke... Zijn er periodes waarin het drukker is dan andere periodes? Ja, of? ik heb op dit moment een indruk... Alleen nu is het een drukke periode. Oké, okay, dat is goed. En, <laughs> ja, en, na, dat en na dit programma misschien nog, ja. nog, nog drukker, maar uh, dat uh, geeft niet. Ondernemend Kruijbeke Before you came around, I was doing just fine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 Et du temps, ça partira Et pourtant, et pourtant, et pourtant je ne m'y vois pas Comme mon médicament Moi je suis en sans toi Et je sais que je sais que je perds de temps dans de boire Wat ik uh, allemaal over jou heb gevonden. En ik vond daar toch wel een heel bijzonder artikel. En daar wil ik het toch eens over hebben. Dat je een samenwerking hebt gehad, of misschien nog hebt, met Torfs. Ja, dat is ondertussen al even geleden, inderdaad. Uh, ja, oh, ik, ik zal het weten. Ik weet al niet meer wanneer dat was. Ja, ik heb een, uh, in het begin, dan was ik nog niet zo lang bezig, uh, een pop-up gehad in de Wasland Shopping. Ja. Uh, en dan is er iemand uh, geweest van Torf bij mij en die op die moment, die, die zo per jaar, kozen die iemand die in België iets deed. Mm -hmm. En uh, die wouden eigenlijk jong talent en dan voornamelijk nog als het een link had uh, met, met ons eigen land uh, kiezen om die in de picture te zetten en dan uh, kreeg je, uh, al eigenlijk de bedoeling, ze maakten een artikel over u, ze, uh, ze kozen eigenlijk drie tassen die ze in de picture zetten en die uh, deden dan eigenlijk een reis rond verschillende winkels, voornamelijk de grotere winkels, ja. uh, want die hebben er wel wat, uh, en die hebben dan ook een video en zo gemaakt, uh, want die zijn dan in een atelier nog komen filmen uh, voor hoe dat een tas gemaakt wordt, uh, en, want ik zei ja dat ik moet wat voorbereiden, want dat, dat gaat niet op een paar uur. aan. Ja. Ja, natuurlijk niet. Nou, niet. Dus, uh, maar dat was wel heel leuk. Uh, ja, dat was inderdaad met Toros. Ja. Nog een van die puntjes die ik uh, las, is uh, het printen op leer, dat je dat uh, nu ook doet. Ja, uh, ik uh, nu print, ik, is het eigenlijk het echt het verven. Dus Ze dus, uh, brengen zelf een bepaalde lederverf aan. Die op, het, uh, op een open materiaal, want dat is wel van een belangrijke, het materiaal, het leder zelf, moet nog een open structuur hebben, want anders pakt dat niet, om het dan zo ja, te zeggen. Ja. Um, maar, uh, dus dat doen we zelf, maar ik heb in het verleden um, met Agfa uh, samengewerkt. Uh, die, eigenlijk, uh, die hebben een printer ontwikkeld dat op leder kan printen. Oh, ja. ja. Ja, en die uh, staan op beurzen, maar om dat tastbaarder te maken, hebben die eigenlijk iemand gezocht die prototypes konden maken in dat leer dat geprint was, omdat dat veel meer ja, geeft dan gewoon een lab. Uh, ja. En ja, dus dat is ook iets wat ik, ik heb gedaan. Ja. Je bent een uh, manusje van alles op dat gebied. Ja, ja. Maar dat is, dat is uh, <laughs> dat ze zeer goed. We gaan het ook hebben over de workshops. Daar hebben we het al een, een, een heel klein beetje over gehad. Hoe moet ik me dat uh, voorstellen? Uh, is dat iets wat dat je nu nog doet of is dat wat op de achtergrond vers verschoven? Of... Nee, ik doe dat nu nog altijd. Uh. En um, zijn dat workshops eenmalige workshops of is dat in verschillende sessies? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, Zo'n workshop is op dit moment één sessie. Eén uh, sessie dus ja. je schrijft in voor één... Ja. Workshop en dat is één moment. En hoe lang duurt dat dan? Een paar uurtjes voor ons? Ja, eigenlijk? dat is meestal in drie, vier uur naar gelang wat dat ze juist hebben gekozen. Want ja, ik heb ook tas, ik heb tassen uh, die ze kunnen maken, maar we hebben ook een paar met interieur uh, en artikelen. En dat is dan, uh, ja, de timing is kan verschillend zijn. En wie volgt dan die workshops? Oh, dat is heel verscheiden. Um, ja, dat zijn mensen die gewoon graag hun uh, hoofd leegmaken en ja. een creatief en een meme moment uh, willen inlassen. Um, ja, dus ik heb, dat pri Allee, ik heb eigenlijk uh, data waar je een bepaalde workshop, die ik voorstel, waar je kan op inschrijven. Um, mm -hmm. En dan heb ik ook uh, dat je jezelf eigenlijk een workshop kan plannen met een aantal mensen en eigenlijk privé. En ja. dat is op dit moment eigenlijk zelf nog meer. Een, een soort van teambuilding. Ja, dus ik zou dat kunnen doen inderdaad met een teambuilding, maar je kan dat ook gewoon met een groep vriendinnen uh, doen zonder thema. Dat kan met een thema zijn als je bijvoorbeeld een vrijgezellen. Maar ik heb gewoon echt mensen die gewoon zeggen van, ah, ik, wil dat, ik vind dat kei plezant En we doen een namiddag samen met de vriendinnen en dan gaan die meestal <lacht> ervoor of ernaar. Jeetje, gelang wat de timing is. Uh, ja, en dat is wel ook heel leuk. En dan merk ik dat dat echt wel, Ja, mensen doen dan ook iets. Ja, uh, en dat duurt altijd meestal langer, want die mensen kennen elkaar. Hè? Ja, ja dat, dan is dat met het uh, nodige gebabbel ja, ertussen. Maar dat dus. is, ja, altijd heel gezellig ook om te doen. Ik vind dat plezant. Nu, die workshops, teambuilding, uh, we weten ongeveer hoe dat eruitziet. ziet. Uh, met hoeveel mensen kunnen ze dat ongeveer tegelijkertijd doen? Um, dat hangt ook een beetje van de workshop, maar dat kan eigenlijk van zes uh, tot acht, eventueel tien personen. Uh, maar meer niet, gewoon niet om het feit dat ik de plaats niet heb, maar eigenlijk vooral... Ik wil de instap ook zo laag mogelijk halen. Eén persoon is iets handiger dan een andere, en ik wil daar geen een drempel proberen dat te zeggen. Van ja, laat dat niet een drempel zijn. En ik wil echt gewoon iedereen genoeg kunnen helpen als er iets niet lukt, en als er dan te veel mensen zijn, dan gaat dat ook niet, en dan is dat ook niet meer leuk. Ja. Ik kan me voorstellen dat er op dit moment op de radio uh, een aantal mensen aan het luisteren zijn die zeggen: ja, dat willen we nu toch ook wel eens doen. Uh, hoe komen ze dan best in contact met jou? Uh, ze kunnen kijken op de website. Ja. Uh, die staan, uh, de workshops staan daarop, uh, op www.byfemke.be. Ja, uh, en dan uh, verloopt ja. alles uh, gewoon ja. verder. En ze kunnen ook mailen natuurlijk, ja, Dat tuurlijk, is heel tuurlijk. vrijblijvend. Natuurlijk. Voor Groot Kruibeke, dit is Radio Barbiers. Sometimes, I feel the fear of Uncertainty, stinging clear And I, I can't help but ask myself How much I let the fear I to waver my chance to be one of the hive Will I choose water over wine and hold my own and drive ah, ah, ah. It's driven me before Even terug naar die website. Ik heb daar ook iets heel bijzonders gezien. Dat is een verzorgingstas. Ja. Aha, vertel me daar iets meer over. Ja. Ja, um, ja, dat is een beetje een persoonlijk object geworden, het eerst, eerste. Uh, mijn zus, die... Uh ...heeft twee kindjes en bij haar eerste kindje ja, heb ik dan een verzorgingstas gemaakt. En ze wou eigenlijk ietsje... Ja, je hebt heel veel uh, dingen ja. die je kan kopen, maar ja, aan zijn gezin heeft ze dat aan mij gevraagd. Uh, van, wil jij iets voorzien? En ik wou dat ook wel um, iets dat ze, waar ze dat kon dragen en dat iedereen zag direct dat dat per se voor een kindje was. Ja. Dat dat wel, wel, uh, wel iets anders was. En dat is wel uh, combinatie leder met uh, stof. Dus dat doe ik niet vaak, maar omdat de, de zwaarte wel een belangrijke is. En ook van binnen, als de melk uitloopt, dat ze het af kan Dat is, een belangrijke. Allee, dat is ja. ook een belangrijke. Dus dan moet ik wel een beetje een aanpassing doen. Uh, ja. wie, wie zijn jouw klanten eigenlijk? Is dat echt uh, gevarieerd? Uh, dat kan iedereen zijn? Of zit je toch in een bepaalde doelgroep te werken? Ja, ik heb eigenlijk... De, dat kan iedereen zijn. Uh, eigenlijk iedereen. Vooral die mensen die dat appreciëren. De, de, ja, de ambacht, mm -hmm. de duurzame materialen, het handwerk. Uh, en die, ja, ik heb echt mensen die er gewoon voor sparen. Ja. Die zeggen van ja, ik wil dat graag en ik, ik wil daarvoor sparen. Uh, omdat het ja, er een prijskaartje is. Maar dat zijn wel belangrijke dingen. Ik merk wel dat de mensen die bij mij komen, het appreciëren. Want ik ken heel veel dames die voor ieder kleedje een andere handtas hebben. Dat gaat natuurlijk niet op bij jouw artikel. Nee, dat is iets moeilijks. Maar omdat het leder is, is het meestal ook wel tijdloos. Ja, tijdloos. En als we... Alleen genoeg. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten hoe ze het moeten opbergen. Dat is ook een belangrijke. Wel, da, da, dat was nu eigenlijk ook wel hoe zo'n lederentas, als ik zie naar sommige zaken die ik in huis heb en die al jaren het daglicht niet meer gezien hebben, ja, dat ziet er soms niet uit. Hoe kunnen ze, hoe kunnen ze dat best allemaal onderhouden? eigenlijk um, als ze het niet dragen kunnen ze het best in een stoffen zak steken meestal allee, ik geef een zak erbij mm -hmm. um, maar je kan ook bijvoorbeeld een kussensloop gebruiken om het zo even te zeggen van als je zegt uh, en die ook uh, opvullen um, want als je die uh, Bijvoorbeeld, plat legt en je legt daar grief op, dan kan je op een gegeven moment, als dat er heel lang in een, een, iets der, een streep daarin krijgen, een plooi die, implooi, die er niet meer zal uitgaan. Dus uh, vult die op, oftewel zetten ze recht, oftewel zorg je dat er niks opvalt. En naar behandeling is het: uh, ja, je kan altijd uh, je terug met een, een, een leder uh, onderhoud, het uh, na alle. ...jaarlijks, naar gelang dat je het mm -hmm. meer draagt, twee keren, inwrijven en behandelen. Maar dan moet je hem eerst proper maken en dan terug uh, behandelen. Want dat is een belangrijke. Uh, het wordt vuil. Mm. Um, dus als we eerst een lederbehandeling gaan geven, en gaan we dat erin duwen? Dus we ja, gaan het eerst tuurlijk. cleanen, om het dan zo te zeggen. Wat ik, het, ja? ik heb altijd de indruk dat naarmate... Uh, je leder draagt en ermee bezig bent, of, of, of ledertas of portefeuilles of wat dan ook, dat die naarmate van tijd soms mooier worden zelfs? Ja. ja, dat hangt ook een beetje van het type leder af. Um, je hebt leder ja, dat eigenlijk um, door de behandeling gaat meer gaan leven en gaat verkleuren en, en dat eigenlijk echt wel um, ga, ja, leeft. Um, like vroeger, de boekentassen, ja. die gaan echt ja. niet worden. worden ja. En dan heb je leder dat eigenlijk meer specifiek blijft hoe dat is. Allee, omdat mensen graag ja, het, uh, ja, één, één vlak willen uh, en dan dezelfde structuur. Dus dat hangt er een beetje van af als ze willen. Je, dus ook eigenlijk... met, ja, je werkt ook met verschillende soorten leder. Of, ja, ja, ja. Um, welke soorten zijn er dan waar, waarmee jij zo aan de slag gaat? Ja, ik werk voornamelijk met runs- en kalfsleer, om dan even specifiek uh, naar dieren te gaan benoemen. Ja. Um, dat is ook, en eventueel uh, geit en uh, varken voor voering. Uh, mm -hmm. Dus er zitten toch wel wat verschillende. Uh, belangrijk is, ook, ik vind dat een belangrijke, um, in Europa uh, allemaal, die, is afval van de vleesindustrie. Dus, uh, ja. ja, toch wel een belangrijke. Als mensen blijven vlees eten, zal er leer blijven zijn. Het is niet zo dat die arme diertjes speciaal voor het leder worden, voor de, voor de huid worden, worden gekweekt. Nee. Dat is een belangrijke. Ja, dat is een belangrijke. Ja, ja, da, dat, ja dat kan ik me voorstellen. Uh, zeker vandaag de dag waar dat toch alles zowat uh, rond uh, duurzaamheid en weet ik veel nog allemaal uh, uh, draait, dat dat uh, toch duidelijk is. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplait. Autour d'elle et moi le silence se fait Mais elle est ma préférence à moi Oui je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense Vous fait souvent offense Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence Vaïance, je sais sa défaillance, je le sais. On ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà, vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire moi seul je sais quand elle a froissé ses regards ne regarde que moi par hasard elle aime mon incertitude par hasard j'aime sa solitude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 Bij nog altijd in de studio, Femke, by Femke. Ik vind het nog altijd een hele mooie naam. Het klinkt ook heel, heel erg mooi. We hebben het over leder gehad, over handtassen. Zijn er nog andere zaken die jij heel graag maakt? Um, eigenlijk maak ik alles graag. Ik ben nogal iemand die vrij creatief is, uh, dus ik experimenteer ook graag. Ik kan mij soms wel verliezen als ik iets zie. <lacht> en in, dat ik dan helemaal tijd van, ah, daar ga ik dan in verder en dan probeer ik dingen. Dat vind ik zalig. En af en toe moeten gaan zeggen, nee, even stoppen, want je moet, je moet nu terug even je product gaan maken. Dus ik, ik ben wel iemand die van alles experimenteert, waardoor dat er ook andere zaken buiten nu die tassen, uh, <laughs> aanwezig zijn in het aanbod. Dus ik maak ook voor interieur uh, zaken, dus dat is wel leuk. En ik heb bijvoorbeeld met... Sophie uh, van hier ook, bij Bloem en Praal, al een aantal uh, workshops uh, samen georganiseerd. Ja, ik Wat... kan me dat eigenlijk uh, moeilijk combineren, bloemen, planten en leder. Dat is, lijkt me een zeer moeilijke combinatie, maar vertel. Ja, wij, hebben, uh, wij maken eigenlijk een, allez, het is dan een workshopformule... Uh, waar dat ze iets maken waar dat de beide een combi is, want dat is een belangrijke vinden we. Dat is leuk om samen iets. Dan hebben mensen twee items, twee dingen die ze doen. En bijvoorbeeld, we hebben een lederen muurhanger met uh, droogbloemen. Dus, dus droogbloemen uh, zijn dan het deel van Sophie. En de muurhanger gaat eigenlijk zorgen dat je die... zelf uh, maakt dat zelf en je kunt dan dat met de hand naaien. En dan kun je dat aan je muur hangen. En dan kies je zelf je uw, uw kleur, kleur van leder en je kleur van je bloemen. Dus dat zijn zo dingen. We hebben ook een, een workshop... Um, van een ecosysteem. Ja. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een soort van glazen bol waar dat eigenlijk de plantjes in zitten. En ja, dan ja, ja. Ja, zichzelf, uh, ja, ze uh, water geven en op zichzelf staan. En dan maken we daar een frame rond. Oh. zodanig dat ze daar zelf eventueel kunnen ophangen. Uh, ja. Oh ja, dat is, ja, dus op die manier uh, ja. gaan die workshops ja. uh, dan verder. Femke. We zijn bijna aan het einde van dit programma, want het, het gaat razendsnel. Toch nog heel even. We zijn nu op het einde van het jaar. Dat is ook een moment om vooruit te blikken, heb ik altijd de indruk. Mm -hmm. Hoe ziet de toekomst er voor Baai Femke uit? Ja, de toekomst. Ik wil zeker blijven verder doen dan ik het nu doe. En dat is vooral uh, met heel veel liefde en passie voor mijn vak. En ook voor de mensen die bij mij komen. Uh, en ik denk met, uh, dat ik er juist zei van de zaterdagopening, die we dan al eerste ja. zaterdag, dat dat dan weer een andere wind gaat geven. Dat gaat vooral een belangrijke zijn nu, denk, uh, waar ik mij op in ga zetten. Daar gaan we nog, toch nog even uh, op herhalen. Wanneer gaat dat uh, beginnen? Vanaf, Vanaf ja? januari. En welke zaterdag? Eerste zaterdag van de maand? De eerste zaterdag van de maand. Ja, En in de namiddag. Van... En in de namiddag. Ja. Dat is uh, een zeer belangrijke. Ja. Maar goed, de toekomst. Ja. Um, waar sta je binnen tien jaar? Ja. Um. Dan, kunnen we, dan kunnen we binnen tien jaar nog eens luisteren naar dit ja. programma om, te, ja. zien, om <laughs> ja. te zien of het een beetje ja. klopt. Ja. Uh, waar sta ik binnen tien jaar? Ik weet niet of ik zelf zo, op dit moment zoveel het, het wil veranderen. Het enigste is misschien voor mezelf dan een beetje een, een meer ja, tussen de twee, omdat ik, ik geef nu ook nog vrij veel les geef, uh, wat eigenlijk een, uh, uh, nee, niet de bedoeling was uh, oorspronkelijk om zoveel les te geven, maar ik doe dat ook zo graag om mijn passie te delen. En die, dat evenwicht uh, moet ik nog een beetje zoeken, dus ik hoop tegen dan dat dat wat beter is gelukt. Want tijd is een probleem. Ja. Maar dat is bij heel veel ondernemers, <laughs> zo heb ik al gemerkt in de afgelopen dagen. Je geeft, je geeft les, dat wil dus ook wel zeggen dat er in jouw uh, job mm -hmm. eigenlijk nog altijd veel interesse bestaat. Ja, heel veel. En vanwaar die interesse? Ja, we voelen wel, en dat is al een tijd bezig, dat mensen hun hoofd zelf willen leegmaken. We hebben heel veel avondlessen en dat zijn mensen die eigenlijk iets anders, totaal iets anders doen. En die zeggen van, ik wil iets creatiefs iets met mijn handen doen om mijn hoofd leeg te maken. En dan denk ik elke keer als, als die komen, de eerste keer komen, van, ja, dat is de reden waarom dat ik zelf die, die ding, dat, allee, deze keuze heb gemaakt. Ik ben altijd eigenlijk wel creatief. De weg die ik heb afgelegd, alleen mijn studies en dan altijd het geluk gaat dat ik mijn, van mijn ouders daar mij gesteund hebben. Maar ik, allee, dus dat vind ik een hele belangrijke en, uh, ja, voor mezelf ook. En dan merk ik dat dat toch iets is wat in de, in de, vandaag in de samenleving toch een belangrijke is, omdat er wel vrij veel druk is ook. We gaan het gesprek afronden, maar dat doen we niet. En uh, ja, Femke weet dat natuurlijk niet. Dat doen we niet zonder allerlaatste dilemma's aan jou voor te stellen. We hebben tiende dilemma's krijg dan altijd dezelfde blikken, ook vandaag weer van Femke. Maar Femke, het gaat heel vlot verlopen. De tien dilemmas zo dadelijk hier bij Radio Barbier. Ondernemend Kruidbeke. Een Kruijbeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn toe aan de Tien dilemma's, zoals we die alle dagen aan de ondernemers voorstellen. En dan geeft toch altijd een beetje een betere inkijk op die ondernemer die hier bij ons zit. Vandaag is dat Femke. Femke, waar kies je zelf voor? Ik drink graag een glaasje wijn of een glaasje bier. Wijn. Nee. Wijn. Met een vrolijke glimlach erbij. We gaan daar niet op doorgaan. Jouw vakantie, mocht er tijd voor vakantie zijn, want daar hebben we het niet over gehad, Mag die avontuurlijk zijn of eerder relaxed? Een combinatie. Dat is eigenlijk een goede, een, een paar dagen avontuur en een paar dagen relaxen. Ja. Met de wagen rijd ik het liefst met een personenwagen of een SUV. Een personenwagen? Ik zie, ik zie aan je antwoord of ik hoor aan je antwoord dat het eigenlijk niet zo belangrijk is. Nee. Qua eten dan, geef je mij maar friet of een culinair dineetje? Oh, dat vind ik ook nog moeilijk. Eigenlijk alle twee, ik eet gewoon graag. Dus. Wel, we, we hebben daar in, uh, in de afgelopen gesprekken al een oplossing voor gevonden. Er blijkt namelijk een frituur te zijn uh, die friet op een culinaire manier aanbiedt. Dus misschien dat we dat dan kunnen doen. Uh, iets over sporten. Ik weet niet of je sport doet. Nee. Geen sport. Ook dat is iets eigen aan ondernemers, ik heb ik ondertussen gemerkt. Zelf kies ik het liefste voor een individuele sport. En als ik sport zou doen, neem dan maar groepsport. Geen... Ik vind dat zo moeilijk en ik ben helemaal tot interesse. Dat is echt iets wat mij niet interesseert. Geen, geen interesse <lacht> nee, in sport. Goed, dan gaan we die vraag gewoon overslagen. En dan, in huis, geniet ik het meeste van de kamerplanten of van bloemen? Een mm, combi. Een combi. Als ik een huisdier zou hebben, of misschien heb ik wel een huisdier, kies ik dan een hond of een kat? Een kathond. Ik, ik, ik Ook, heb een kat, maar ik... Hoe noemt de kat? Rox. Rox. We, we houden het bij kat, ja. dan hebben we toch eens een, ja. een antwoord. Ja. <laughs> Vraag 8. Eh, ik voel me het beste in casual, chique kledij of gewoon casual? Casual, mm, Casual, chic. Ja. Vraag 9. We zijn bijna rond. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Draag ik mijn steentje bij. En dan de laatste. Mijn muziekeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Een combinatie. Een combinatie ja. van de twee? Ja. Leder wordt ook gigantisch gecombineerd, dus perfect antwoord. Femke, mag ik je danken voor dit gezellige gesprek en je nog veel succes toewensen. Ja, dank je wel en jullie ook bedankt voor mij uit te nodigen. Says the Father.